7 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Gerrit Komrij overleden. Tweede Kamer wil JSF-project beëindigen. En Pieter Baans Centrum gaat dicht. Schrijver Gerrit Komrij is overleden. Dat heeft zijn familie aan de NOS bevestigd. Er komt later vandaag een verklaring. Gerrit Komrij wordt gezien als een van de meest veelzijdige... en productiefste schrijvers in het Nederlands taalgebied... Hij debuteerde in 1968 met een poëziebundel, ontwikkelde zich tot essayist en televisiercensent... en ontpopte zich ook tot een gevierd proza-schrijver en een gevreesd criticus. Zijn vuistdikke bloemlezingen met poëzie worden beschouwd als standaardwerken. Komrij werd vaak bekroond, zo kreeg hij in 1993 de PC-hoofdprijs voor zijn beschouwend proza... en in 1999 werd zijn In Liefde Bloeiende bekroond met de Gouden Uil...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 Nederland werkt al tien jaar mee aan de ontwikkeling... van de opvolger van de F-16. In ruil voor een investering van ruim 800 miljoen... kreeg het Nederlands bedrijfsleven opdrachten. Volgens de indiener van de motie zijn de JSF's te duur... en levert het project te weinig op. Minister Hille zegt zich samen met het kabinet te beraden op een reactie. Pieter Baan's Centrum in Utrecht gaat dicht, meldt Dagblad Trouw. Volgens de krant wordt het PBC waarschijnlijk opgesplitst... en gevestigd in Amsterdam, Almere en Eindhoven. BBC onderzoekt of een verdachte toerekeningsvatbaar is of dat er sprake is van een psychische stoornis. Verder wordt bekeken of iemand in aanmerking komt voor TBS. Volgens bronnen van de krant zijn in Utrecht de kosten te hoog. De opdeling zou het Pieterbaancentrum aantrekkelijker maken voor hoger opgeleid personeel. Medewerkers in Utrecht vrezen voor hun baan. Justitie zegt in de krant dat de plannen nog niet rond zijn. De onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam gaat weer open voor fietsers. De gemeenteraad heeft dat besloten op advies van het college van BMW. Tijdens de verbouwing van het Rijksmuseum was de onderdoorgang dicht... en dat wilde het museum zo houden, omdat daar ook de ingang komt. Er komt nu een afscheiding tussen de ingang en het fietspad... waardoor er volgens de gemeente geen gevaar is voor de veiligheid. Bovendien mogen brommers niet onder het museum doorrijden. Camera's moeten dat in de gaten houden.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 Hij beloofde geen onomkeerbare stappen te zetten. De tandartsen spannen een kort geding aan tegen minister Schippers van Volksgezondheid. Aanleiding is het besluit van de minister om eind dit jaar te stoppen met het experiment met vrije tarieven. Tandartsorganisatie NMT vindt dat onbehoorlijk bestuur. Het experiment zou drie jaar duren. De minister maakte een eind aan onder druk van de Tweede Kamer. De bedoeling was dat de tarieven door marktwerking zouden dalen, maar tot nu toe zijn ze juist gestegen. De patiëntenorganisatie NPCF is blij met het besluit van Schippers. Vanaf 1 januari volgend jaar worden de prijzen weer vastgesteld... door de Nederlandse Zorgautoriteit. De hertelling van stemmen van de presidentsverkiezingen in Mexico... verandert niets aan de uitslag. Ruim de helft van de stemmen werd opnieuw geteld... omdat er zou zijn gefraudeerd. Enrique Peña Nieto blijft winnaar met ruim 38 van de stemmen. Zijn linkse rivaal, Obrador, blijft daar 6 onder. Obrador zei dat de partij van Peña Nieto kiezers massaal had omgekocht. Volgens Peña Nieto is er geen enkel bewijs gevonden... voor de beschuldigingen van zijn rivaal. In Londen is het hoogste gebouw van Europa geopend. De Shard, oftewel de scherf, is 310 meter hoog. De wolkenkrabber lijkt op een enorme glasscherf. De Britse prins Andrew was gisteravond bij de openingsceremonie. Die werd afgesloten met een lichtshow op het Glazen gebouw. Ook de premier van Qatar was bij de feestelijke opening... Het land is gedeeltelijk eigenaar van het gebouw. In de wolkenkrabber komen appartementen, kantoren, een vijfsterrenhotel hotel en restaurants. De bouw van de Shard in Londen heeft meer dan twaalf jaar geduurd... en kostte in totaal bijna twee miljard euro. Het weer bewolkt. In de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen, regen- en onweersbuien... met kans op hagel. Op de middag vooral buien in het noorden van het land. Vanuit het zuiden wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 20 graden aan zee, 24 in het oosten. Morgen eerst zonnig en droog, later opnieuw buien. Weinig verandering in temperatuur. ANWB nou, Verkeersinformatie viel op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Bij Moorgestel, 3 kilometer. Er loopt een hond op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Goedemorgen. Ik heb hem eens even lekker volgegooid met 48 liter euro 95. Heerlijk. Laat me raden.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Minister Schipper stopt het experiment met de vrije tarieven voor tandartsen. Doet ze op verzoek van de Kamer. De tandartsen zijn boos. En verwijt het minister onbehoorlijk bestuur. We gaan straks maar eens terug naar de Kamer. Hier staan we stil bij het overlijden van Gerrit Komrij. Komrij overleed gisteren, dat heeft zijn familie aan de NOS bevestigd. Valt veel te vertellen over dichter, schrijver en essayist. Maar misschien is het wel het allermooist om Komrij te laten horen. Want wat had hij een scherpe geest? Wat was hij kritisch en wat kon hij mopperen? Komrij publiceerde in 2010 het boek Morgen heten we allemaal Ali. Bij het programma Paul en Witteman vertelde hij hoe hij aan die titel kwam. Uh, ja, het, het, het heeft natuurlijk wel iets te maken met de tijdgeest, met wat toen begon. Die, die zin toen, die sloeg een beetje op zorgen die ik toen had... toen er ineens een stel uh, Turken door Amsterdam liep, hartroepend... Uh, Rushdie moet dood. Het was toen met die Salmen uh, ja, Rushdie-affaire. Ja. En ik liep door Amsterdam en ik zag mensen roepen... Rushdie moet dood. Ik denk, wat, wat is dit voor een land... waarin mensen gewoon kunnen oproepen... keihard op straat dat iemand, een, een schrijver... Een, hè, iemand die een oordeel heeft over iets... een filosoof mag het ook zijn, of een politicus... dood moet, hè. Uh, dat moet onmiddellijk aangepakt worden. Want, uh, maar nee, hoor. Uh, de, politie, po de politiek deed er wat lachen over. De politie stond er uh, bij te duimen draaien en, uh, de, en de weg vrij te houden dat ze dat konden roepen. Ik vond het toch vrij beangstigend. Ik denk als we er allemaal fijntjes bij staan te glimlachen. En dat, dat, dat kan maar gebeuren, dan, uh, en we doen daar niet onmiddellijk iets aan, dan worden we wakker en dan heten we allemaal Ali, Ali, dan is het eind zo. Nou, toen hebben ze aan die uitwassen niks gedaan en nu zitten we met, uh, met uh, gebakken peren, waar dan uh, uh, een, uh, Geef ze vond, een gigantisch gat, ja. waar dan zo iemand als, als, als wilders in kan springen. Je hoorde Gerrit Kommerij bij het programma Pauw en Witteman... waar hij meerdere keren zat. Verslaggever Jeroen Wielaert heeft geregeld met Komrij gesproken. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat we net van Komrij hoorden, was dat, was dat typisch komrij? Ja, natuurlijk. Maar snijdend in zijn analyse... en dat uh, ook humoristisch vertellen met uh, die stem van hem. Maar ik, ik denk toch ook uh, aan zijn oogopslag, aan uh, zijn uh, brede lach, aan uh, uh, de mimiek, uh, zijn typische Komrijiaanse mimiek en daarnaast, uh, dit was dan een, een van zijn uh, fijnzinnige analyses, uh, toch ook aan de dichter die hij was. En de enorme betekenis die hij heeft gehad voor de dichtkunst ja. uh, met uh, zijn beroemde bloemlezingen. Hij waakte en, ook over de uh, Nederlandse poëzie, Jeroen? Ja, het was een hoeder en uh, een, een, een schatbewaarder. Uh, hij heeft in die bloemlezingen uh, echt een, een enorm scala bijeengebracht. In uh, een, een, een, een poging, een zeer geslaagde poging om uh, de Nederlandse dichtkunst te eer aan te doen. Maar hij kon er natuurlijk zelf ook wat van. En eh, daarin schuwde hij het scabreuze niet. Ik herinner me een, een nacht van de poëzie in 1975 in het Concertgebouw. Ik zal het nooit vergeten. Ik stond achter op het podium. en ik genoot van Gerrit Komrijs. Nee, zo heet het. Komrijs Patentwekker. Over de kaars in de aars van een vriend met acht streepjes die bij het achtste streepje hem wekte. Nou, dan wist je wel hoe ver het was voor de kaars. Maar ook was hij heel beroemd in de jaren zeventig... met uh, zijn uh, tv-kritiek in NRC uh, over, over de treurbuis. De vreugdetranen over de treurbuis. Uh, Zo was de ondertitel van de bundeling. Horen, zien en zwijgen. En dat deed hij met een verruk onafhankelijkheid. Hij had met niemand banden. Hij was met niemand vrienden in die televisiewereld. En hij veegde de vloer ermee aan. Maar dan heb ik het ook gelijk ook wel genoemd, in, in, in zoveel zinnen. Hij was venijnig, maar ook zachtmoedig. Hij ja. was filijn en ook vriendelijk. Een, een, een, een, ook een zeer Warme man. Ik heb meegemaakt uh, nadat hij uh, in 1999 de Gouden Uil kreeg uitgereikt... in Antwerpen voor in liefde bloeiende. En dan met zijn vriend en met nog een paar mensen... zijn we het Antwerpse nachtleven in gedoken. In zo'n café waar oude dames en oude heren met elkaar stonden te dansen. Alleen die aanblik al, daar kon hij verschrikkelijk van genieten. Ook weer met die stralende glimlach... Jeroen, dank dat je zo vroeg al stil wilt te staan... bij het overlijden van Gerrit Komrij. Het is twaalf minuten over zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het experiment met de vrije prijzen voor tandartsen... wordt voortijdig stopgezet. Onder druk van de Tweede Kamer legt minister Schippers zich daar maar bij neer. De meerderheid heeft gisteren gezegd dat het experiment direct moet stoppen. En dat er zo snel mogelijk teruggegaan moet worden naar vaste prijzen. Ja, Schippers had wel wat meer tijd gewild, maar voert de uitspraak van de Kamer toch uit. Ja, als in de Kamer de motie wordt ingediend, dan voer je hem uit, zeker als demissionair minister. En wat betekent dat concreet? Dat ik het wel zorgvuldig doe, uh, want wij hebben een half jaar voorbereidingstijd gehad voor dit experiment, om alle systemen aan te passen, om alle prestaties op basis waarvan je gaat betalen te maken. Dus dat betekent dat je ook weer die tijd nodig hebt om het hele systeem weer om te zetten, om weer prijzen aan die prestaties te koppelen en om alle systemen in de tandartspraktijken daar weer op af te stemmen. Hoeveel tijd gaat dat kosten ongeveer, denkt u? Nou, dat duurt ongeveer tot 1 januari 2013 dat dat in kan gaan. En daarom heb ik ook tegen de Kamer gezegd, laat dit experiment nou doorlopen. Tegelijkertijd maken wij de nieuwe prestaties. Dan zit je ongeveer in hetzelfde schema. Maar geef je die sector nog wel een kans om te bewijzen dat ze het wel kunnen. Ja, en dat laatste element, dat wil de Kamer niet. Die zegt, nu gewoon stoppen met het experiment en dan zo snel mogelijk die... Vaste tarieven weer terug. Wat is uw oordeel daarover dan eigenlijk? Ik vind dat echt heel erg jammer. Vooral omdat de gegevens op basis waarvan men deze motie heeft ingediend... van de SZA afkomen. Die heeft gezegd, we hebben drie maanden bekeken. Januari, februari en maart. En eigenlijk is deze rapportage te dun om zulke grote besluiten op te nemen. Dus doe dat nog niet. Wacht de volgende Marsscan af. Daar heeft de Kamer niet het geduld voor gehad. En ik vind dat heel erg jammer. Omdat je toch van een sector veel vraagt. En dan eigenlijk tegen het advies van de onderzoeker in, er nu al een punt achter zet. U zegt het is best ingewikkeld om het allemaal weer terug te draaien. Maar is dat wel zo? Je kunt toch gewoon op die oude prijzen gaan zitten... van voor dit experiment? Ja, maar wat we hebben gedaan is... de oude prijzen waren voor hele kleine dingetjes... allemaal prijzen, heel onderzichtig. Daar hebben we grotere prestaties van gemaakt. Zodat mensen konden vergelijken, als ik dit nou laat doen bij de ene tandarts... of bij de andere tandarts, wat is dan de kwaliteit en wat is de prijs? Nou, die prestaties willen we graag houden. Die slag hebben we nou gemaakt. Laten we daar dan een voordeel uh, van uh, houden. En zorgen dat we aan die prestaties ook prijzen koppelen. Kunnen we nu zeggen dat het experiment mislukt is... nu de Kamer heeft gezegd, we gaan ermee stoppen? Nou, dat is zeker mijn oordeel niet. is ook niet het oordeel van de Nederlandse zorgautoriteit. Uh, de Kamer uh, trekt de stekker eruit, maar wat mij betreft echt voortijdig... En nu als de stekker eruit getrokken wordt door de Kamer, is het toch feitelijk mislukt? Nou, het heeft eigenlijk geen kans gekregen en dat vind ik heel erg jammer. Ik ben niet per definitie voor vrije prijzen. Ik vind wel dat wij innovatie, nieuwe technieken een kans moeten geven in onze gezondheidszorg. Wat we hebben gezien uit die eerste scan is dat er enorm veel gebeurd is op het gebied van kwaliteit. In die paar maanden is er veel meer gebeurd dan al die jaren daarvoor. Nou ja, dan denk ik het is echt een gemiste kans om er nu al mee te stoppen. U vreesde vorige week zei u, als u er vroegtijdig mee zou stoppen, juridische procedures. Is die angst nog steeds aanwezig bij u, juridische procedures van tandartsen? Nou ja, mijn oordeel zou ook zijn, niet stoppen. Laten we het parallel doen uh, en de tarieven maken, maar tegelijkertijd het experiment nog een paar maanden laten doorlopen. Als de Kamer anders beslist, neemt zij ook die verantwoordelijkheid op haar schouders. Maar goed, u heeft verloren van de Kamer. Zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, de Kamer is het hoogste orgaan in dit land. Uh, en wij weten dat wij als ministers dienend zijn aan de Kamer. Dus uh, ja, als de Kamer beslist dat er ergens een einde aan komt, dan is dat zo. Demissionair minister Schippers was dat in gesprek met verslaggever Marcel Bril. De tandartsen hebben inmiddels, u heeft dat kunnen horen, bekendgemaakt dat ze naar de rechter gaan. Na acht uur hoort u waarom ze dat doen. Drie jaar na de ramp met een Air France-toestel bij Brazil. Brazilië is eindelijk meer bekend over de oorzaak. Frank Renaud, over het onderzoeksrapport zo dadelijk. Eerst verkeersinformatie, John Bakker. Met nog steeds die ene file op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Tussen knooppunt de Baars en Gestel, drie kilometer. Er loopt een hond los op de weg. Hij is wat lastig te vangen, daarom is de rechter rijstroot dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Koningin Beatrix is vandaag in Friesland en wel in Zuidwest-Friesland. Verslaggever Menno Reemmeijer, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat gaat zij daar doen? Ja, wat gaat ze doen? Ze gaat uh, rondreizen hier door een, een deel van Friesland. Uh, Koudem gaat ze uh, naartoe, daar zijn wij. Maar ze begint straks, uh, moet ik even goed zeggen, in Heeg. En dan gaat ze naar Balk en Oude Meerdem. En er wordt naar me gekeken van, zegt hij het allemaal wel goed? Klopt toch? Ja hoor. Ja, nee, klopt. Nee. En zo gaat ze een beetje... De, de Zuidwesthoek, zeg ik dan ook nog. Ja, wordt ook geknikt. Van Friesland door om, om, om een beeld te krijgen. Dat doet ze wel vaker hoor. Eh, sinds vorig jaar was ze bijvoorbeeld in Flevoland. En is ze een hele dag onderweg. En dan laat ze zich informeren over eh, de ontwikkelingen in een gebied. De problematiek. Nou, daar gaan wij, eh, eh, dat gaan we allemaal meemaken vandaag. We gaan eh, meereizen met de koningin. Maar vooraf wil je toch een beetje een beeld vormen van... wat, wat gaat ze dan tegenkomen? Nou, als je in Friesland denkt... dan dan denk je natuurlijk aan uh, koeien. Denk ik tenminste ja. aan, aan bootjes ook. Hè? Mm -hmm. uh, nou, daar gaan we over praten uh, straks met, met Jan de, Jan de Vries. Uh, die gaat er alles vertellen over uh, de landschapsontwikkeling in Friesland. Maar we staan nu eerst in Koudum. Want je denkt ook wel aan die leuke kleine dorpjes. Waarvan je soms denkt, waarom wonen mensen hier? Ja, omdat dit de mooiste regio van Nederland oh, is. Dat wel, gaat u er vertellen. <laughs> ja, ja, Maar dat zal ze ook wel zien als hij hier rondrijdt. Lammert die is van uh, de voorzitter van Dorpsbelangen in, in Koudum. En daar hoor je veel over uh, uh, in Nederland... Over het platteland, de kleine dorpjes, de vergrijzing, de leegloop. Is dat hier ook een hand? Uh, nee, nog niet. Uh, alleen we zien wel dat uh, er ontwikkelingen zijn die, dat, uh, die daar wel toe kunnen leiden. Dus daar, daar zullen we wat aan moeten doen. Ja, u zit met de koningin aan tafel, hè? Ja, ja we mogen met haar in gesprek inderdaad. Om, uh, om ja, de uitdaging van kleine kennen met, uh, met haar te bespreken. Nou, die uitdaging die kennen we al wat langer. Dus uh, daar willen we graag met haar over gesprek raken. Ja. Bijzonder hier in het gebied is, en daar gaat ze ook over praten vandaag... is de gemeentelijke herindeling. Nou, is dat hier al uh, een paar keer gebeurd. De laatste is van, ik meen het voorjaar? Ja, de laatste was, uh, was begin vorig jaar. Ja, ja. en, en uh, jullie behoren nu tot de gemeente. U mag het zeggen? gemeente Zuidwest-Friesland. En dat is groot? Ja, dat is uh, de gemeente zeg maar, tussen Sneek en Stavoren en alles wat daar uh, tussen zit. Ja, sneeuw je dan niet onder als koude? Ja, dat, dat, dat was wel de angst bij een aantal bewoners. Daardoor was er in het begin ook wel een beetje verzet. Want het is inderdaad uh, ik geloof op oppervlakte de grootste gemeente van, ne van Nederland geworden. Maar uh, nee, het blijkt heel goed uh, te gaan. Het is een uh, gemeente met, uh, met uh, vier steden en ik geloof 65 dorpen. En er is best veel aandacht uh, voor de uh, ontwikkeling in dorpen. Omdat uh, de gemeente ook ziet dat, dat dorpen veel meer aan hun eigen ontwikkeling doen dan de steden zelf. Dus... Ja, bijzonder verhaal hier. Moeten moet u me toch even heel kort vertellen. Bij een eerdere herindeling, een jaar of vijftien geleden, gebeurde iets bijzonders. Mannen die hier een stuk grond kochten om een wijk te bouwen? Ja, in 1984 is er ook een herindeling geweest. Toen vertrok het gemeentehuis uit het dorp. En dat gaf een gevoel bij, bij de inwoners van... Ja, nu, nu raken we het gemeentehuis kwijt en, en ja, nu moeten we het zelf maar doen. En het, het, het, daar is een, uh, ja, een ontwikkeling uit voortgekomen waarbij de inwoners ja, zelf veel, heel veel ontwikkeling in het dorp hebben gebracht. Ja. En ja, daar is inderdaad ook een, een woonwijk voor neergezet. En het rendement wat daarop is gemaakt is uh, ja, het hele dorp uh, voorvernieuwd. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. En zo hou je de leegloop tegen? Nou ja, je moet wel een eigen verantwoordelijkheid daarin voelen. Je kunt het wel afschuiven naar de gemeente, maar wij voelen als dorp daar uh, ja, zelf ook een hele belangrijke verantwoordelijkheid ja. in. Ja. Nou, we staan uh, bij het, uh, het uh, enorm bijzonder project, bij de bonenkwekerij uh, van, uh, van de Wal. Daar, daar verbouwen ze het koudemer Boontjes, spersieboontje. Nou, daar gaan we straks over praten, ook onder meer met uh, Jan de Vries. Kijk eens aan. Zo dadelijk meer vanuit uh, Zuidwest-Friesland van uh, ons verslaggever Menno Heemeijer. Dan de ramp met uh, een Air France toestel, technische problemen en fouten van de piloten. Dat waren de oorzaken van de crash van een Airbus 330 van Air France op 1 juni 2009 voor de kust van Brazilië. Een Franse onderzoekscommissie maakte dat gisteren drie jaar na de vliegramp bekend. Een de de... Relatives, morning, the Air France Airbus lost without trace... heading from Rio to Paris with over 200... And Goedemiddag, dit is een kort extra NOS-journaal. Een vliegtuig van Air France met 216 passagiers... en zeker 12 bemanningsleden aan boord... is vanochtend van de radar verdwenen. Het toestel was onderweg van Rio de Janeiro in Brazilië naar Parijs. The French Airbus simply disappeared from radar... leaving no bleeping beacon, no electronic footprint on any satellite record... En over de oorzaak van de crash van de Airbus werd lange tijd druk gespeculeerd. De zwarte dozen die uitsluitsel konden geven... werden pas in 2011 gevonden, bijna twee jaar na de ramp. Correspondent Frank Renoud. Frank, over welke fouten van de piloten heeft de onderzoekscommissie het? Nou, het is duidelijk een combinatie, hè. laten we dat uh, niet vergeten. In het rapport van die officiële Franse onderzoekscommissie... staat dat het allemaal begon met de snelheidsmeters. Die functioneerden niet meer omdat ze bevroren waren zo hoog in de lucht. Dat is de belangrijkste technische oorzaak van de ramp. Maar toen die snelheidsmeters niet meer werkten... toen reageerden de piloten niet goed. En dat is de menselijke oorzaak. Volgens de onderzoekers was de bemanning de situatie... in het geheel niet meer meester, is letterlijk zo gezegd. Ze lieten het toestel bijvoorbeeld stijgen in plaats van te dalen. Wat in die situatie had gemoeten. Nou, dat is die piloten aan te wrijven, maar het ligt ook aan de gebrekkige opleiding van piloten in het algemeen, zei topman Jean-Paul Troadec... van het officiële Franse Onderzoeksinstituut BEA. s'agit d'un avion klassiek ou d'un avion moderne... Le controle de l'avion ou le van de la trajectoire. Necessite de part des de perfecte conscience van de situatie. Of het nou om nieuwe of oude vliegtuigen gaat, piloten moeten de situatie absoluut meester zijn. Ook als apparaten aan boord uitvallen. Dat was in dit geval, die vluchten Rio-Parijs, dus niet zo. Daar schort het aan in het algemeen, zeggen de onderzoekers. Ook bij andere maatschappijen, bij andere toestellen ook. Dus daar moeten betere opleidingen voor komen. Hm. Eh, worden deze conclusies door iedereen trouwens aanvaard? Of bestaat er nog twijfel? Nou, de conclusies worden wel aanvaard, maar ze zijn ook breed. En daar zit hem een beetje het probleem. Want overal ligt wel een stukje van de verantwoordelijkheid mm. nu. Hè. Die snelheidsmeters, de ergonomie van de A330 van Airbus... die is ook niet helemaal perfect geweest, zeggen de onderzoekers. Air France krijgt dus het verwijt dat die piloten niet goed waren opgeleid. En je merkt nu, het Zwarte Pieter gaat dan beginnen. Hè. De een schuift de verantwoordelijkheid door naar de ander... En allemaal zeggen ze, wij gaan die aanbevelingen die de BEA doet opvolgen. Let wel, die BEA, die officiële onderzoeksinstantie... doet 25 aanbevelingen in zijn rapport. Acht daarvan gaan maar liefst over de betere opleidingen van piloten die nodig zijn. Okay. En de nabestaanden van de slachtoffers die hebben jaren moeten wachten... voor zij wisten wat er was gebeurd. Hoe hebben zij gereageerd op dit rapport? De eerste reacties waren licht teleurgesteld, kun je toch wel zeggen. De, de nabestaanden werden smorgens al geïnformeerd voor de presentatie van het rapport. Nou, een deel van de verantwoordelijkheid wordt namelijk dus bij de piloten gelegd, zoals we net zeiden. En er wordt dus niet één bedrijf in de bank gezet. Er is niet één duidelijke schuldige. Ja, en als er zo'n aaneenschakeling van fouten, dat is misschien niet bevredigend voor nabestaanden. En het maakt ook het leggen van claims natuurlijk heel erg moeilijk. Nou, de vereniging van nabestaanden wees gisteravond ook nog op een heel ander gevaar. Luister naar de voorzitter van die vereniging, Robert Soulas. Effectief, ze zijn heel optimistisch Ze doen Maar deze recommendaties zijn vergeten. En dus, in zes maanden of een jaar, de de BEA? We charge Nu is iedereen nog heel erg optimistisch met al die aanbevelingen die er liggen. Dat alles beter wordt, zegt Soulas van die nabestaanden. Maar over zes maanden of een jaar is iedereen misschien alles wel vergeten. En zijn vereniging zal daarom bij de autoriteiten blijven vragen hoe het staat met het opvolgen van die aanbevelingen. Om er zeker van te zijn dat er ook echt Verbetert. En kan dit rapport nog leiden tot verdere stappen, denk je, tegen Air France of Airbus? Het ligt eraan wat de Franse justitie zal doen. Want die wacht nog op een juridisch onderzoeksrapport. Dat wordt 10 juli verwacht volgende week dus. En dat zal niet veel afwijken van dit officiële BEA-rapport, is de verwachting. Nou, op basis daarvan, dat juridische rapport en dit BEA-rapport, gaat justitie beslissen of er genoeg aanleiding zit. Of juridische aanknopingspunten ook zijn om iemand of een bedrijf strafrechtelijk te volgen. Goed. Frank Renoud, dank je wel voor nu. Vijf minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En het heeft tien jaar geduurd, de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van de Chinese staatstelevisie, CCTV. Een ontwerp van architect Rem Koolhaas, de heftigste klus van zijn leven. Eerst was er de kritiek op zijn besluit om voor de Chinese staat te werken. En vervolgens zijn revolutionaire ontwerp, de twee L-vormige torens die met elkaar verbonden zijn. En waaraan veel mensen moesten wennen. En dan was natuurlijk die vreselijke ramp. Koolhaas was even in Peking en sprak met correspondent Wouter Zwart. Als u er nou naar kijkt, wat is het gevoel dat nu overheerst? U zegt heel tevreden. Is uh, tevreden is een woord wat eigenlijk niet in mijn uh, volke beleving zit. <laughs> maar als je kijkt naar al die gebouwen, ja. het zijn het gebouwen die op zichzelf staan ja. en die uh, solitair zijn. En als je naar nou dit gebouw ziet, dan zie je dat het overal connecties maakt. Uh -huh. Hoe schrijft u het eens even? We staan in een uh, toekomstig uh, zakenwerk van Beijing. Het zijn voornamelijk uh, wolkenkrabbers, puur verticaal. En dan is er één gebouw wat bestaat uit twee schuine wolkenkrabbers die elkaar boven ons moeten. En daardoor ontstaat er een vorm die van geen één uh, hoek hetzelfde is. Soms is het een O, soms is het een Z, soms is het een I. En daarom heb je wat er in China waar alles gewend is om, uh, om dubbelzinnig, duidelijk en machtig te zijn. Uh, een gebouw wat dubbelzinnig is, veranderlijk, uh, soms sterk en soms zwak. 2008 spraken we elkaar, toen was ja. de buitenkant af. Uh, 2009 werd er veel aan de binnenkant gedaan. En toen sloeg het noodlot. Ja. Wat gebeurde er? Om het Chinese nieuwjaar te vieren was er een vuurwerk. Dat vuurwerk was vlak tegen het hotel aan. De vuurpijlen waren op het hotel gericht. Uh, er was geen sprinkler. En, en die vuurpijlen hebben de materialen die daar lagen, onder andere op het dak in de gestoken. Ja, een ramp. Dus ik ben er meteen naartoe gegaan en met de directie samen de klap ondergaan. Wat, uh, wat, wat trof u aan toen? Wat, wat ik aantrof waren diep bedroefde mensen die met een busje om het terrein keken en die verbijsterd waren. En waar allemaal waarschijnlijk dachten: dat dit de grootste ramp is die ze die in hun leven ooit hebben meegemaakt. Uitgerekend voor een mediabedrijf. Nou, zijn ze het nu opnieuw aan het, aan het bouwen? Of althans, ze zijn het uh, aan het restaureren en het, het ja. wordt allemaal hartstikke mooi weer. Ja. Waarom heeft het zo lang geduurd voordat men weer begon te bouwen? Geen uh, Nee, ik denk gewoon uh, schok. Dus we hebben eigenlijk zijn helemaal opnieuw moeten beginnen met een nieuwe cool. Want de mensen die het meest van weten, raakten het meest in discrediet... omdat ze zelf uh, de ondergang hadden volgens mij. Het is echt een tragedie van een Jammer, hè? bijna Griekse schaal. Wanneer gaat het nu open? Dat is niet helemaal duidelijk om steeds te nou, Ze zeggen dit jaar. Er zijn verschillende manieren van open. Mm. De Olympische Spelen worden van hieruit gebroadcast. Er, ergens in het lage gedeelte zit de Control Room. En die functioneert al. Die, die stuurt nu al twee zenders uit. Maar aan het eind van het jaar het geheel. En ik denk dat de buitenkant van het hotel helemaal nieuw is in, in oktober. En dat heel open gaat de Chinees nieuw. Eén ja, ding is wel een beetje jammer. Je ziet het zo slecht, hè? Ik bedoel, de smok. Uh, Vindt u dat niet jammer? Eh? En nou, toen we wisten dat we een gebouw moesten maken wat... Uh, met smoke en zonnesmook functioneren. maar het is in feite ontworpen op de smoke. Bijvoorbeeld die zwarte lijnen, ja. hoewel dat gebouw veel verder is, zijn beter leesbaar dan ja. op dat gebouw wat dichterbij is. Het uh, is een ook, beetje dom en even hoor, ja. maar je maakt het wel in de kleur van de mist. Dat het niet een felle kleur moet zijn misschien, als het ja, op de sprekend moet zijn. Ik vind het juist, uh, met mist wordt het poëtisch en met mooi weer wordt het uh, fris en hard. Uh. Dus het is, ook, het is ook onderdeel van die twee identiteiten. Gefeliciteerd met een prachtig gebouw. Dankjewel. dankjewel. Een driewervoering, Nederland herrijst.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 nos Schrijver Gerrit Komrij overleden. En Kamermeerderheid wil einde aan JSF-project. Goedemorgen, half acht is het. Ik ben Dorot Megens. Schrijver Gerrit Komrij is overleden. Het heeft zijn familie aan de NOS bevestigd. Later vandaag komt er een verklaring. Komrij wordt gezien als een van de meest veelzijdige... en productiefste schrijvers in het Nederlands taalgebied. Hij debuteerde in 1968 met een poëziebundel. Ontwikkelde zich tot essayist en televisierissenscent... En popte zich ook tot een gevierd proza-schrijver en een gevreesd criticus. Ja, Het is dan een voorbeeld van een afschuwelijk gedicht. Omdat men, en ook nog wel een beetje actueel, omdat men in Nederland toch vaak uh, uh, van gedichten denkt dat ze dichterlijk moet zijn. En als een dichter maar dichterlijk is en van dit soort rare gevoelens blijk geeft ook uh, ineens. Uh, maar het is natuurlijk flauwekul. In 1993 kreeg Komrij de PC-hoofdprijs voor zijn beschouwend proza. En in 1999 werd zijn in liefde bloeiende bekroond met de gouden uil. Van 2000 tot 2004 was hij dichter des vaderlands. Sinds 1984 woonde Komrij in Portugal. Oud-minister van cultuur Ronald Plasterk noemt het overlijden van Komrij een groot verlies. Plasterk is een groot bewonderaar. Absoluut, absoluut. Een grote fan. Nee, hij was dus... Hij was scherp. Ik heb heel lang geleden wel eens geschreven... dat ik vond dat hij altijd gelijk had. Uh, ik weet niet of hij dat helemaal uh, al die veertig jaar heeft volgehouden. Maar uh, ja, met een heel goed. want het is ook belangrijk uiteindelijk wat je oordeel is, wat je vindt. En dan ook een taalkunstenaar, dus iemand die dat nog eens... Uh, zo, zo mooi en precies en helder kon opschrijven. Ronald Plasterk over de overleden Gerrit Komrij. Komrij was 68 jaar. De Tweede Kamer heeft vannacht de regering opgeroepen uit het JSF-project te stappen. 77 Kamerleden stemden voor een motie van PvdA en SP, 71 tegen. Volgens de meerderheid van de Kamer is het toestel te duur en levert het project te weinig op. Minister Hille beraadt zich nu op een reactie. Pieter Baans, centrum in Utrecht, gaat dicht, meldt Dagblad Trouw. Volgens de krant wordt het centrum waarschijnlijk opgesplitst en gevestigd in Amsterdam, Almere en Eindhoven. Pieterbaancentrum onderzoekt of verdachten van een misdrijf toerekeningsvatbaar zijn. Of dat ze in aanmerking komen voor TBS. De onderdoorgang van het Rijksmuseum gaat weer open voor fietsers. Dat heeft de Amsterdamse gemeenteraad besloten. Directeur Pijbers van het museum wilde de onderdoorgang dicht houden voor verkeer. Omdat de ingang daar ook komt. Maar omdat de veiligheid wel te garanderen is, mogen fietsers wel onder het Rijksdoor brommers en scooters, die moeten omrijden. De museumdirecteur vraagt zich af hoe de gemeente dat gaat handhaven. Ja, er moet uh, iedere dag nog iemand staan, denk ik, die dat, uh, die dat van elkaar gaat, uh, gaat scheiden... en die dan vriendelijk verzoekt aan de scooters of ze willen afstappen... of rechtsomkeer maken of iets dergelijks. Want het zijn hele, hele lieve, hartelijke, gastvrije mensen... en die, die, die, die rijden graag een, een blokje om. Wim Pijbers was dat. Zware regen- en onweersbuien trokken vannacht over het zuiden van Nederland en het noorden van België. Er kwamen veel meldingen van ondergelopen kelders, blikseminslag en takken op de weg. Ook de keuken van deze Zeeuwse verslaggever liep helemaal onder. Het water komt onder het keukenblok vandaan. Het ligt ervoor. Inmiddels maar een heleboel handdoeken gepakt om het een beetje droog te krijgen. Maar ook die handdoeken zijn inmiddels helemaal doorweekt. Ja, waterellende in Zeeland. Uh, de lekkerste haring dit jaar uh, is te vinden bij vishandel Atlantic in Leiden. Die vishandel wordt gerund door twee Turks-Nederlandse broers. Die haalden als enige dit jaar namelijk een tien bij de AD haringtest. De broers Taji groeiden op in de Haagse vishandel en in 1989 begonnen ze hun eigen viswinkel. Volgens de broers hebben ze hard moeten knokken voor een plaatje tussen de gevestigde vishandels in Nederland. Daarom zijn ze heel trots. Eerst verbaasd, toen was ik stil en daarna was ik blij en daarna trots. Ja, met woorden kun je dat niet uitleggen, denk ik. Als je je hele carrière of je hele leven werkt voor iets en op het laatste heb je de beloning, de grootste beloning wat je kan krijgen, ja, dat is in drie woorden moeilijk uit te leggen. Je was blij, gelukkig, trots, alles tegelijk. De nummer 1 van de AD-haringtest. En eh, niet meer dan 6 op de 10 handels haalde dit jaar een voldoende in die haringtest. Dit was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Over het zuiden en westen trekken enkele buien met heel plaatselijk een onweersbui. In het noordoosten is het op de meeste plaatsen droog en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. In de ochtend breidde de bui in het zuiden zich langzaam uit richting het noorden... Aan het begin van de middag komen in het hele land buien voor. Vooral het noordoosten van het land maakt kans op een stevigere bui... met onweerhagel en windstoten. Er staat een meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar 20 graden in Zeeland... tot 24 graden in het noordoosten. In de loop van de middag breekt vanuit het zuiden vaker de zon door... en beperkt de neerslag zich tot een enkele lichte bui. Vanavond verdwijnen de laatste buien. De klaart breed op en de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13. Morgen zaterdag begint de dag zonnig... Later ontstaan stapelwolken en in de middag volgen enkele buien... met kans op onweer. Het wordt morgen 22 of 23 graden. Zondag verloopt de dag bewolkt met regelmatig regen. Het is dan iets frisser met maxima tussen 19 en 23 graden. AWB Verkeersinformatie. Nog een korte file op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven... bij Moorgestel, 2 kilometer. Daar liep een hond los op de weg. Die is inmiddels gevangen. Alle rijstroken zijn weer open.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 Kijk op volkswagen.nl slash actie welke modellen nog meer een vaste lage prijs voor onderhoud hebben. Goedemorgen, het is acht minuten over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een grote doorbraak voor het vrouwenvoetbal. Moslimvrouwen mogen binnenkort met hoofddoekjes aan internationale toernooien meedoen. Dat heeft de Internationale Commissie voor Voetbalregels, de IFAP, besloten. De Wereldvoetbalbond. Viva had de hoofddoekjes in de band gedaan... omdat die voor onveilige situaties zouden kunnen zorgen op het voetbalveld. Maar er is nu een ontwerp dat wel door de beugel kan... en dat is van de hand van Cindy van den Bremen. Van Capsters. goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ze uitleggen aan de luisteraars... het beschrijven wat dat voor hoofddoekje is en wat het zo anders maakt? Het is een hoofddoek die een eigen platform heeft. Net als alle andere hoofddoeken die we maken bij Capsters. Uh -huh. Dus je hebt geen spel- en onderdoek nodig... Maar wat dit ontwerp uh, nou goed gekeurd... wat dit ontwerp nou bij de viva en de vallen was... dat we een klittenband in de nek hebben. Oké, okay, en um, om het even nog verder te beschrijven voor onze luisteraars... het is een soort, um, ja, doet me denken aan uh, het bovenstuk van een duikpak. Ja, nou ja, inderdaad. Sommigen zeggen ook wel eens een bivakmuts. Dus het is eigenlijk een hoofddoek die weinig loshangende delen meer heeft. En je kan de kraag zelfs onder je t-shirt dragen waardoor uh, nou ja, inderdaad geen loshangende delen zijn en alles goed om het hoofd heen sluit. Ja, precies. Het zit goed strak, hè? Ja. ja. En welke landen zitten hier, zaten hier op te wachten? Um, nou ja, je moet denken aan een groot la aantal landen in het Midden-Oosten en het Verre Oosten, uh, in Maleisië, Singapore, uh, maar ook het Arabische Schiereiland. En die hebben ook allemaal al een verzoek gedaan inmiddels bij u... voor een, een grote stapel van deze hoofddoekjes? Ja, tot nu toe mochten ze dus niet met hoofddoek voetballen. Wat we wel hebben gedaan is... er is een Nederlandse voetbalcoach destijds uh, door de prins van Jordanië uitgenodigd... om uh, het nationale team van Jordanië op een hoger plan te krijgen. Ja. En die hebben we onze hoofddoeken meegegeven en vier van haar team leden uh, droegen een hoofddoek en die hebben hem voor ons uitgetest. Ja, en, en heeft u zich met uw bedrijf speciaal gericht op, um, want dat bereikt u hiermee namelijk, emancipatie van, van moslimvrouwen? Ja, we willen empowerment van vrouwen door sport. Um, moet je denken dat in uh, die regio natuurlijk voor vrouwen het niet altijd even makkelijk is om op zo'n hoog niveau uh, topsport te beoefenen. Uh -huh. En um, wij vinden het belangrijk dat ze ook met een hoofddoek kunnen sporten. En uh, dat het uiteindelijk de keuze van de vrouwen zelf is... of ze met een hoofddoek sporten. En uh, ja, dat dat niet bijvoorbeeld door uh, een viva wordt uh, um, ja, beperkt. Nee, precies. Want het, het kwam erop neer tot nu toe... dat deze vrouwen gewoonweg niet de sport konden beoefenen die ze wilden. Nee, het, uh, ze werden zelfs niet toegelaten op het voetbalveld. En dat was dan wel vaak afhankelijk van de scheidsrechter. Die bepaalde of je wel of niet met een hoofddoek mocht sporten. Mm -hmm. Maar um, ja... We vinden het heel belangrijk dat alle vrouwen deel kunnen nemen aan die sport. Omdat we denken dat ze een grote voorbeeldfunctie kunnen fungeren in dat land. En bij kunnen dragen aan de emancipatie van vrouwen al daar. Ja, en nou, dat is mooi dat u uh, daaraan bijdraagt met uw bedrijf. Want het moet ook zakelijk gezien, kan ik mij voorstellen, een flinke opsteker zijn voor u. Ja, we zullen het zien. Uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, gaan we een testfase in. waarbij uh, onze hoofddoek... Uh, Goedgekeurd is door de FIFA. Mm -hmm. En waarbij we tot en met voorjaar 2014 mogen gaan uitproberen wat over de hoofd doet op het voetbalveld. En dan uh, in 2014 komt de IFA opnieuw bij elkaar en gaan ze een definitief besluit nemen. Dus dat kan voor ons inderdaad zeer interessant zijn. Ja, en is het ontwerp van u, van Capsters, of ja, mogen het anderen het ontwerper. ook maken? Ik, uh, nee, Ik ben in 1999 afgestudeerd aan de Design Academy met het ontwerp. En ja. dat was destijds van meisje wat de gymles uitgestuurd was. En um, ja, de commissie Gelijke Behandeling had toen geoordeeld... dat het meisje wel een badmuts en een gaan mocht dragen. Want dat bedekte immers dezelfde delen. Mm. En toen dacht ik, het gaat niet om het bedekken, het gaat om de vorm. En ik ben vormgever, daar kan ik iets mee. Ja, nou, maar wat ik bedoel, is, heeft u het patent? Is, is het ontwerp uw eigendom? Of mogen ja, anderen ja. ook uh, met <laughs> deze met dit hoofddoekje aan de slag? Ja, we hebben het uh, we hebben het Kepsters natuurlijk vastgelegd. En uh, ja, de bedoeling is dat, uh, dat ze het bij ons gaan bestellen. En zoals ik het nu heb begrepen is ook het enige uh, ja, zijn wij de enige samen nog een bedrijf in, uh, in Canada waar de mensen de hoofddoeken mogen bestellen. Kijk eens aan. nou, ik wens u veel succes de komende tijd. Fijn dank u wel. Het zal hard werken worden. Cindy van den yes. Bremen van Krepsters, dank u wel. We blijven bij de sport. André Grijpel was weer de snelste in de massasprint. Voor de tweede dag op Rijwonnie, een etappe in de Tour. Joris van den Berg, goedemorgen. Goeiemorgen. Hey, Grijpel noemde het een van de zwaarste sprints die hij ooit heeft meegemaakt. Waar zat hem dat in? Dat zat hem in het feit dat de weg een beetje opliep. En daar hebben sommigen zich nogal in vergist. Het was een echte machtssprint, zoals die man dat omschrijft. Normaal is het uh, sprinten, dat is dan een kwestie van puur snelheid. En gelanceerd worden door je ploeggenoten en acceler acceleratie. Maar nu liep die laatste lijn heel gemeen een beetje omhoog. En dan moet je dus ook de kracht, de echte power aanspreken. Je moet het vergelijken met auto's met een medium motortje en auto's met een grote motor. En nu kwamen de mannen met een grote motor dus naar voren. En Grijpel is daar echt een van de sterkste van. Ja, dat kan je ook aan zijn bovenbenen zien. <laughs> er zitten nogal wat spieren. Kevin uh, Dis is toch ook een grote? Die kwam er niet echt aan te pas. Leek wel of hij een beetje op slot sloeg. Wat, wat is ja, jouw idee daarbij? Iets, Dat, uh, hij is ook niet echt een machtsprinter. Kevin Dish. Kevin is dus inderdaad een man van de acceleratie. Hij wordt ook normaal gesproken in grote sprints tot nu toe in zijn carrière gelanceerd door een zogenaamd treintje. Dat woord gaat straks nog terugkomen trouwens. Maar hij is hier in de Tour natuurlijk met de proeg van Wiggins. Wiggins, de Brit, die rossige lange man die wil... De tour gaan winnen met zijn tijdrijders en klimmerscapaciteit. En dus de, is de ploeg deze keer voornamelijk rond Wiggins opgebouwd. En moet Cavendish het in de sprint. ja, zo'n beetje alleen doen, vooral in de laatste meters. En dat ging dus één keer helemaal goed. Toen kon hij mooi van wiel naar wiel springen, omdat de snelheid heel hoog was. Ja. Maar nu was het dus een andere sprint. Een, een sprint voor die kleerkast die, die Kruipel bijvoorbeeld. En dan is het voor Cavendish al wat minder. Aantrekkelijk, dan zijn de kansen op een zegen voor hem wat kleiner. Ja, en je had het al even over het treintje. Tom Velers van Argo Shimano weer de zesde. En werd vervolgens het middelpunt van een controverse. Wat was daar aan de hand? Iets voor de finish, een paar kilometer, was er een valpartij geweest. En dat was gebeurd in de fase waarin de treintjes opgebouwd worden. Dan gaan ze een beetje knokken om elkaars wiel. Dat hoort erbij hoor. Dan moet je niets voor je zien als echt vechten. Maar het is een beetje duwen en positie kiezen. En Velers zei achteraf. Hij verloor de box om het wiel van. Koen. Koen is Koen de Kort en hij is Tyler Ferrer. Die zag ik over de streep komen, die was gevallen. En die kwam nogal bloedend en met een gescheurd... Sh uh, gescheurd shirt. shirt? Ja, dat is, dat is er eentje hoor. Fijne combinatie, Over de ja. streep. En hij had een uh, nogal woedende blik in de ogen. En, en hij vroeg bij de finish aan Koen where is Tom? Mm. En Hij ging Tom op, op, opzoeken. Hij wilde de Argos ploegleidersbus, uh, de, de, de ploegbus, binnengaan. Tyre Ferrer, een Amerikaan die aan een wat teleurstellende fase van zijn carrière bezig is. Wel een sprinter. Hij wilde dus meesprinten, maar dat kon niet. Bij de bus werd hij uh, keurig uh, de toegang uh, ontzegd. En daarna ging hij naar zijn eigen bus. En Tom Ferrer nam het allemaal nogal nuchter op. Die zei, ja, Ferrer moet ons treintje ook respecteren. Ik heb Ach, niks ja. mis gedaan en ik geloof dat dat ook zo is. Explosieve types, hè, die sprinters? Ja, die er al. En natuurlijk. Ja, het is adrenaline, hè. Ja. Zeker zo vlak naar de finish zie je dat. En het is ook heel logisch. Het is een vorm van topsport. Het hoort erbij. en uh, Het viel allemaal wel mee. Maar het was wel eventjes mooi te zien wat een hectiek het even Briesen dat kan Ja. Hey En vandaag naar Mets wordt dat weer zo'n aankomst? Ja, ik denk het wel. Het is nog één kans voor de sprinters. Dit weekend gaat het allemaal wat meer omhoog. Er komen wat beklimmingen aan. Dat is goed voor de paradepaadjes van Rabobank... en voor de klimmerpoels van Vakantsoilij DCM. Maar nu nog een sprintetappe waarin we gaan zien... of Grijpel en Sagan hun derde kunnen pakken. Of dat hij regelmatig Goster is eentje gaat winnen. Of dat Cavendish zijn tweede zegen gaat pakken. Het, uh, het, het, het moet haast wel vandaag, want hierna krijgen ze even geen kans meer in de sprinters. Dus ze gaan het wel afdwingen. Het komt wel eens een regenachtige dag gaan worden. Ik ga van jou horen, Joris van den Berg. Dank je wel. Opnieuw overleg over Syrië. Tientallen ministers van buitenlandse zaken praten vandaag in Parijs. Maar ja, wat levert het op? Ik praat er zo over met Bertus Hendricks. Verkeersinformatie? Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Er staan geen files. Ik wens je een hele goede reis. Radio 1 Zomerbus. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft vannacht het kabinet opgeroepen... af te zien van de aanschaf van de JSF. Mark-Robin Visser duikt vandaag in het dossier van de F-35. Oftewel de Joint Strike Fighter, Mark Robin. Ja, nou Lara, ik wil nou eigenlijk wel eens een keer weten hoe het zit. En ik kreeg vannacht ook een idee... Dus ik dacht misschien dat ik een, een, het een aan het ander kan knopen. Allereerst wil ik nou toch wel eens weten... want ik heb allerlei bedragen en cijfers gehoord... Hè, van hoeveel geld Nederland er al ingestoken heeft. 800 miljoen of misschien wel meer dan een miljard. Uh, we hebben een testtoestel aangeschat. Wat betekent dat dan? Als we nou eruit stappen, hebben we dan straks geen luchtmacht meer. Dat zijn allemaal dingen die ik uit de Kamer en daaromheen uh, gehoord heb. En ja, hoe moet je daar dan als gemiddelde stemmer een keuze in maken? Is het nou goed... Om met die JSF te stoppen voor Nederland. Of niet. En er zijn er ook nog andere belangen dan alleen de Nederlandse belangen. Want dat vergeten we ook nog wel eens een keer. Dus ik ga vandaag maar eens eventjes proberen zaken te doen in Hogeveen, want daar worden onderdelen voor, uh, voor de JSF gemaakt. Hoeveel mensen werken daar nou eigenlijk aan? Kunnen die mensen niks anders als we met de JSF uh, zouden stoppen? En hoe erg zou het nou eigenlijk zijn als die krappe kamermeerderheid straks inderdaad zijn zin krijgt en we daadwerkelijk uit het project gaan stappen? Uh, en dan nog even dat idee wat ik had, mm -hmm. want er was nog even iets anders. Uh, er mag dan weer niet bezuinigd worden op ruimtevaarttechniek nee, nee. vanwege de successen van André Kuipers. Dat ligt dus wel goed in de Tweede Kamer op dit moment. Dus toen dacht ik, als we nou onze wapenen, onze zwaarden is omsmelten, ...in ploegscharen en dat we dan verder gaan in de ruimtevaarttechniek. Ik bedoel, uh, dat is toch ook een hele mooie tak van sport, zou ik denken. Zouden ze daar dan in Hogeveen niet wat aan hebben? Ik moet nog een stukje rijden. Ik ben ongeveer half wegen. Straks uh, rond half tien uh, kom ik daar aan en dan duiken wij uh, in het bedrijf Fokker Aerostructures... ...en uh, de belangen uh, die zij hebben bij het project JSF, ofwel F35. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ook. Mark, Robin, Visser. Ik wens je veel succes vandaag en we horen je later. Dan naar Parijs, want daar wordt opnieuw een poging gedaan om een oplossing te vinden voor de crisis in Syrië. De zoveelste poging. Tientallen ministers van buitenlandse zaken uit westerse en Arabische landen, de vrienden van Syrië, zitten rond de tafel. En onder hen ook minister Roosentaal. Ik praat erover met Bertus Hendricks, midden-oostendeskundige van instituut Klingendaal. Bertus, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ligt er um, concreet op tafel? Maar heel veel concreet uh, is er niet. Uh, want ja, men worstelt altijd, dus, zoals bekend, uh, met de hele problematiek. Maar uh, heeft een, uh, afgelopen weekend in Genève... heeft er een bijeenkomst plaatsvonden van de actiegroep van Syrië. Dat is weer iets anders dan de vrienden van Syrië. Uh, die actiegroep omvat uh, met name uh, Rusland en, uh, en China... en andere belangrijke spelers uh, uit de Arabische wereld en, en, en Turkije. En die zijn uh, overeengekomen om een vaag plan... Uh, wat zou moeten voorzien in een, een overgang in Syrië. En volgens de westerse landen betekent die overgang uh, dat uh, Assad daar geen uh, deel van uit kan maken. Maar volgens Rusland en Syrië uh, staat dat niet in de verklaring. En uh, moet elke verandering uh, in Syrië niet zoiets stipuleren van tevoren dat Assad weg moet. Dus nu probeert men via de, de vrienden van Syrië, waar voornamelijk uh, westerse landen, Arabische landen, die allemaal tegen Assad zijn, Turkije aanwezig zijn. Uh, om de druk op te voeren om te zorgen dat dat plan van Anand, uh, kofi Annan, de afgevaardigde van uh, de Verenigde Naties, uh, dat dat uh, meer body krijgt... en dat ook met name de idee dat, uh, dat Assad weg moet, uh, dat dat uh, steun krijgt... dat plannen worden gemaakt voor verdere sancties tegen Syrië... en eventueel wederom een nieuwe gang naar de Verenigde Naties... om daar in de Veiligheidsraad een resolutie te krijgen... en zo de druk op te voeren. Het probleem daarmee is natuurlijk dat Rusland en China... in het verleden dat soort dingen hebben geveto'd. Ja, en bovendien uh, de oppositie in Syrië... ging afgelopen maandag, uh, nou, laten we zeggen... niet eensgezind uh, de deur uit. Nee, dat is een uh, understatement van de dag, mag je wel zeggen. Die zijn met elkaar zelfs op de vuist gegaan. En dat is natuurlijk een extra probleem. Die zullen er vandaag uh, ook zijn uh, in, in Parijs. En dan zal men ongetwijfeld hun ook weer proberen duidelijk te maken. Ja jongens, als jullie niet tot eenheid komen, dan wordt dat een stuk moeilijker. Uh, maar ja goed, dat is uh, een, een probleem waar men al vanaf het begin af aan uh, mee worstelt. En men zal die Syrische oppositie ook proberen duidelijk te maken. van: Jullie kunnen niet verwachten dat wij uh, heel effectief kunnen zijn als jullie onderwijzen. Onderling ook niet de rijen sluit en met een, uh, een geloofwaardig uh, programma komen. Eenheid is daarvoor de eerste voorwaarde. Ja, die eenheid die is natuurlijk tussen de landen onderling um, ook niet aanwezig. Nog altijd niet. En wat ik niet helemaal begrijp, um, Rusland en China zijn er dan uh, vandaag niet bij. Maar dat zijn toch de landen waar het uiteindelijk waar de sleutel ligt? Ja, inderdaad, want zolang eh, met name Rusland, eh, want China die, eh, voert in dit geval meestal ook wel de koers van, van Rusland uit, eh, zolang met name Rusland dwars blijft liggen, is de voornaamste ondersteuner, diplomatiek, maar ook met wapens en economisch, ja, eh, als die dus kan zijn veto gebruiken, dan, dan heeft het Westen niet zoveel, zolang het Westen zelf niet eh, van plan is, en daar zijn geen enkele aanwijzingen op dit moment, om militair in te grijpen zoals ze dat in Libië hebben gedaan. Daar heeft niemand zin in, dus. Je bent gereduceerd tot het diplomatieke spel. Maar als Rusland zou kunnen worden overgehaald. Eh, maar goed, dat is een hele grote als om zijn verzet eh, tegen zo'n gang naar de Verenigde Naties Veiligheidsraad op te geven. Ja, dan zou dat een grote klap zijn voor Assad. Dan zou dat regime eh, heel erg eh, verder geïsoleerd worden. En dan zou dat misschien ook mensen binnen het regime aan het denken zetten: van, is het nog wel eh, van belang om eh, het schip eh, op het schip te blijven in plaats van het schip te Verlaten. Dat ja. geldt dan met name voor de Soenitische delen uh, in uh, het regime. die uh, de alewitische minderheidsregime van Assad tot nu toe voor een deel ondersteunen. Ja, um, daarover gesproken. Er lopen steeds uh, geregeld, steeds vaker mensen bij Assad weg. gisteren er nog een generaal uit het elitekorps. korps Wat, wat ja, zegt dat is jou een... dat? Nou, dat, dat is belangrijk vanwege de naam van de man. Dat is namelijk een Tellag uit de Talas-familie. Zijn vader, Mustafa Talas, was de minister van Defensie van de vader van Bashar al-Assad, Hafez al-Assad. En dat is dus een belangrijke soort symbool als mensen uit de Soenitische elite, die nu onderdeel uitmaken van het regime, als die beginnen weg te lopen. En als dat ook is een, een hoge militair is uit de Republikeinse Garde, hè, die dus de belangrijkste schild is militair rondom het presidentschap. Ja, dan zegt dat iets over de, de, de verdeeldheid en de twijfels... die nu ook binnensluipen eh, tot in de hoogste kringen van het regime. We moeten natuurlijk afwachten eh, hoe breed dat is. En eh, ongetwijfeld zal worden geprobeerd om dit te zeggen... ja, goed, dat is één van de... één eh, zo'n eh, zo hoge militair, maar dat mm. zegt allemaal niet veel. Maar het is toch opvallend dat, laten we zeggen... de erosie eh, van steun ook onder de militairen begint. Het zijn tot nu toe meestal eh, lagere militairen die overlopen. Maar dit is een hele hoge en met name zijn de familie, hè, die is echt zo'n symbool van de Sunnitische elite die zich aan de kant van Assad heeft gestaard. Ja. Dan, dan is dat toch een, een teken waar ik denk het regime zich zenuwachtig over gaat maken. Bertus Hendricks, midden deskundige van Instituut Klingendal. Bertus, dankjewel. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Job Boot bij me. Goedemorgen, Job. Ja, goedemorgen. Veel Gerrit Komrij uiteraard. De Telegraaf portretteert Komrij op de eigen website... als een gevreesd dichter en criticus. Want altijd had hij kritiek op collega-schrijvers of op Nederland. Dat werd door hem absurdistan genoemd. Ook had hij kritiek op de vele prijzen die hij kreeg. Ik wil helemaal geen prijzen winnen, zei hij dan. Het zijn namelijk schaamprijzen. Nu kunnen we niet meer om hem heen. Wie de kritiek van Kommerij enkele maanden geleden nog over zich heen kreeg... was internetjournalist Francisco van Jolen. Tot februari hield Kommerij een blog bij op nrc.nl. En daarin stak hij op 16 februari zijn laatste bijdrage... de draak met Van Jolen's pleidooi voor het e-boek. Daarover schrijft Kommerij... het wegdoen van een bibliotheek door iemand die duidelijk nooit iets van belang... Heeft gelezen en liever naar vergezichten luisterde, is een loos gebaar. De Volkskrant heeft een serie foto's van Komrij op de website gezet. Komrij voor zijn omvangrijke boekenkast, Komrij die het eerdere doctoraat van de Universiteit Leiden in ontvangst neemt en Komrij tussen andere literaire grootheden zoals Munich en Klaus op het boekenbal. Een dood van Komrij is ook een trending topic op Twitter. Bijvoorbeeld bij Tim die twittert: Gerard Komrij overleden, treurig, wat maakte hij mooie teksten? Harold schrijft: ik denk aan verwoeste. Arcade en Hema Worst Gerrit Komrij is overleden en Roy, ik stop tussen mijn vakantieboeken een bundel van Komrij. heel erg jammer dat uh, daar nu niet meer van komen. Internationaal vragen mensen zich af wat het trending topic Gerrit Komrij inhoudt. De Australische Jackie schrijft: I don't know who or what Gerrit Komrij, but I am very <lacht> impressed by the people who can spell it. Ja. de BBC vertelt op de website het verhaal van Macarena Gelman. Een vrouw die als baby in Argentinië werd weggehaald bij haar ouders... als kind van politiek gevangenen. Ze groeide op in Uruguay, terwijl haar moeder gevangen zat... en haar vader werd vermoord. Gelman is erg blij met de veroordeling van Jorge Fidela en Binone... voor hun aandeel in de Grootscheepse Argentijnse babydiefstal. Volgens het AD worden er steeds meer boetes uitgedeeld voor asociaal gedrag op straat. In drie jaar tijd is het aantal boetes verdrievoudigd, van 8000 tot bijna 27.000. Dat komt omdat gemeenten er meer bovenop zitten. Als het gaat om de aanpak van overlast. De meeste boetes gaan naar mensen die rommel op straat gooien of die hun hond op straat laten poepen. In de zuid Zeitung schrijven 170 toonaangevende Duitse economen... een open brief aan Angela Merkel. Ze zijn het er niet met haar eens als het gaat om de europolitiek van Merkel. Met name de uitkomst van de laatste eurotop, waarop werd besloten... dat ook banken van het Europese noodfonds gebruik mogen maken. Dat vinden ze verkeerd. Hiermee wordt de euro niet gered, zeggen ze. Van de Telegraaf kijkt een Fred eigenzinnig in de camera. Het is uh, de Fred die gisteren in de auto van minister Kampkroop. het beest uh, had zich verscholen in een motorkwap... en kwam na enig puzzelwerk via de koplamp weer tevoorschijn. Uiteindelijk werd uh, een achtervolging en een schepnet... Waren het nodig om het beest te vangen. U leest het uh, op de voorpagina van de Telegraaf. Job, dankjewel.